7 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. kwart van de Nederlanders vindt dat de samenleving polariseert. Mensen met verschillende meningen komen steeds feller tegenover elkaar te staan, zeggen ze tegen het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral tussen arm en rijk en tussen autochtonen en mensen met een migratieachtergrond zouden de tegenstellingen toenemen. De ondervraagden geven vooral sociale media de schuld. De 100 grootste A-merken in de supermarkt hebben een goed jaar achter de rug, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker IRI. De gezamenlijke omzet van bedrijven als Coca-Cola, Unox en Bolletje steeg met bijna 3 procent, beste resultaat in 10 jaar tijd. Vooral ijs, bier en frisdrank deden het goed vanwege de lange hete zomer. De hoofdredacteur van een van de grootste nieuwsites van de Filipijnen is voor de tweede keer in korte tijd opgepakt. Ze zou financiële regels hebben overtreden. Haar nieuwszeit, Rappler, staat bekend om kritische berichten over president Duterte. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat Duterte met dit soort arrestaties journalisten in de Filipijnen probeert te intimideren. De gemeente Emmen neemt voor ruim 18 miljoen euro schulden van dierenpark Wildlands over. Daardoor is Emmen nu de enige geldschieter van de noodlijdende dierentuin. De gemeente wil voorkomen dat Wildlands failliet gaat... om werkgelegenheid voor de regio te behouden... en eerdere investeringen veilig te stellen. En drie Franse Israëliërs zijn opgepakt... omdat een van hen zich zou hebben voorgedaan... als de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Zo zouden ze een zakenman voor miljoenen euro's hebben opgelicht. Die dacht dat de minister hem in videogesprekken vroeg... om geld voor geheime militaire operaties... De drie oplichters hadden een replica gemaakt van het kantoor van de minister. En er werd een grimeur ingeschakeld om zoveel mogelijk op de minister te lijken. Nadat de zakenman 8 miljoen euro had overgemaakt, kreeg hij de truc door en waarschuwde hij de politie. Het weer lokaal mistig, vooral in de westelijke helft van het land. Vanochtend is het eerst grijs, maar in de loop van de dag meer zon. Het wordt 14 tot lokaal. ZFM, verkeersupdate. Het verkeersupdate. is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege de dichte mist zijn op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen de spitsstroken dichtgebleven. Het zorgt nu al voor 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Er staat 6 kilometer file. Wat ook opvalt is de N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland een kleine 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 You make me crazy. Your existence makes me wild. I wanna loosen up your feelings. See what's hiding inside. 9 como me toca tu movimiento tus sentimientos si yo te, quiero, te doy la noche, toda la noche.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 my heart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 En cuerda, este motor. Que es la fuerza del corazón. No, oh, no. Y es la fuerza que te lenga, que te invoca en que te llena. Que te arrastra en que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Lo que es la fuerza del corazón, es la fuerza que te lleva. No Ik no, no, no. no puedo pensar, tendría que cuidarme más. Como poco pierdo la vida y luego me.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 No.